Iemand die nu de popprijs zou moeten winnen. Gewoon even een shout-out naar een nieuwe Ja, Kies Golden dat. Earring. Golden Earring. Je <laughs> zit er bovenop. <laughs> het laatste uh, dat een nieuw bandje? Laatst ontdekt. Ja, <laughs> okay. Te gek, moet je in de gaten houden. Dit is een podcast van NPO Radio 2 en BNN Vara. Hey, hallo, Giel hier. En leuk dat je erbij bent. Dit is uh, Off The Record, het wekelijks programma... waarin ik de laatste robbels, intriges en belangrijkste nieuwtjes... uit de muziekwereld bespreek. En dat doe ik niet alleen... Dat doe ik met Nens Kolen, presentatrice en uh, zangeres. Ja. Dat mag ook wel gezegd. Af en toe. Uh, ja, nou, <laughs> steeds meer in de toekomst hoop ik weer. Ja, ik mag het hopen, ja. maar ja, goed, uh, <laughs> nog steeds lastig. Nee, oké. Okay. En Henk Jan Smit, uh, die eigenlijk. kan eigenlijk helemaal niks. Nee, dat, ja. nee maar qua... Zo, nee, maar dat vond ik vorige keer nog zo mooi dat jij nog wel even ging maar benadrukken, net als ik, dat jij gewoon van muziek houdt. En je bent. Oh ja, ook. heb ik dat benadrukt? Ja, nou ja, bij deze dan. Niet bewust, maar nee. en, klopt wel. Muziekliefhebber, Henk Jan Smit. Ja. Oh ja, is dat ook wel. Een... <laughs> dat is ook een goed. Prima. Uh, nou ja, goed. er behoeft verder geen introductie. En we hebben wekelijks altijd een gast die uh, echt uit de muziekscene komt en echt lekker bezig is. Uh, al jaren eigenlijk. Racial Louise. Hallo. Welkom. Dankjewel. En leuk yeah, dat, je er, dat je er nog bij durft te zijn na de afgelopen twee afleveringen. <laughs> dat is, <laughs> ja, dat is natuurlijk ook Ik kan het aan, ik kan ja, het okay. aan. Uh, ja, jongens, het, het voelt echt uh, nou ja, als een week geleden, maar eigenlijk als wel langer. Omdat, uh, ja, ik weet nog dat wij vorige week de boze aflevering nog niet uh, hadden kunnen zien. Nee. En dat lijkt uh, wel een soort world before en een world after. Ja. Yeah. ik kan me helemaal niet voorstellen dat het minder dan een week, is geleden, een week geleden is dat ik boos heb zitten kijken. Nee, oké. Okay. Het lijkt alweer zo lang geleden. Maar mag ik even weten, gewoon voor mijn idee, was het echt wel um, dat jij gelijk om vier uur, zeg maar, dat zat te, te, <laughs> te, Ja, ik wel namelijk. Ben, ik uh, uh, ik uh, heb om zes uur een, een radioprogramma op Radio 5, hè, dus ik moest wel. Oud oh, daarvoor had je hem al gezien. Nee, anders had ik... Uh, ik ben niet zo van, ik moet dan om vier uur kijken. Ik bedoel, dan wil ik het gewoon zien. Maar in dit geval was het ook nog Tijdsmatig handiger om meteen te kijken. Het begon al iets voor vieren, daar was ik heel blij mee. Dat duurde anderhalf uur. Ja. Daardoor was ik toch nog op tijd in Hilversum voor de max. <coughs> ja, ja, want dat, dat is, wat is wat hij doet. Uh, dat is goed dat je dat even zegt. Jan slacht dat. Oh ja, goed. gewoon tussen de neus en de lippen. Ja, <laughs> <Zo goed. laughs> Heb jij, uh, dat ben ik wel benieuwd naar, Rachel. Want jij bent ook iemand die je uh, over het algemeen wel voedt met positiviteit. Uh, dus ja, ga je dan kijken naar anderhalf uur terror uit de, uh, nou ja, de, de, de, de toch wel muziekwereld. Nou, ik uh, wilde het wel... Nou, nee, ik wilde het niet zien... maar ik vond dat ik het moest kijken. Hmm. Uh, en het was vier uur. Volgens mij zat ik in de studio. Toen heb ik eigenlijk een soort uh, daarna... een vriendin van me gebeld... die het wel meteen had gekeken. En die had me even de, de highlights, ja. zeg maar, doorgegeven. Als je van highlights kan spreken. Lowlights, so. ja. ja. ja. Uh, en uh, afgelopen zondag dacht ik van... Uh, nou, ook omdat ik hier was... dacht ik ook. Nou, ik wilde het wel zien. En ook überhaupt gewoon uh, ja, weten wat er nou echt speelt. En ik dacht maar... Ik weet wel ongeveer. Nee, en ik heb het echt drie keer op pauze moeten zetten. Omdat ik gewoon. Ja, er zo misselijk van was. Ja, begrijp ik. Eh, ik moet die vraag toch stellen. Zoals uh, waarschijnlijk iedereen jou die vraag stelt. Uh, als als uh, zangeres in de muziekwereld. Was er enig moment dat je dacht. Oh ja, maar eigenlijk heb ik dan ook wel iets uh, meegemaakt wat hier. Uh... Nou, niks wat uh, in de buurt komt van nou, echte slachtoffers uh, in, in dit geval. Maar ja, ja, ik heb zeker wel momenten gehad... Uh, waardoor ik me heel oncomfortabel ben gaan voelen door de mannen met wie ik werkte. Of een oh, man, maar dat of, is dat uh, is dat vind ik wel echt best wel heftig eigenlijk. Voor zeker omdat je gewoon doet wat je, wat je hartje ingeeft. Uh, zeg je dat ja, of? is ook heel heftig. Ja, maar ik denk ik heb nog geen vrouw gesproken die uh, <laughs> niet het gele hetzelfde antwoord heeft. Helaas maar mag ik en helemaal niet uit ramptoerisme, maar veel meer uit, uit ja, om daar lering uit te trekken. Want ja, zoals Tim Hofman uh, vond ik positief, zei ja, er is wel wat in beweging gezet. Zou je iets. Uh, kunnen we duiden waar we het over hebben? Nou, ik denk dat uh, nee, sowieso gewoon grapjes, mm -hmm. seksuele grapjes. En ik bedoel, ik hou zelf ook van humor. En ik, ik maak ook grapjes over seks, dus helemaal niet dat ik daar. Uh, daarvan denk van elk moment daarvan is ongemakkelijk geweest, maar je lacht wel snel mee mm -hmm. omdat je ook uh, snel bang bent om preuts over te ja. komen of verlegen of geen grote bek, weet je wel, dus dan ga je er vaak nog een stap overheen uh, oh, ja. Uh, ja terwijl dat eigenlijk helemaal niet is wat je dan per se wilt nee. uh, maar een beetje ook vanuit ongemak uh, zomaar reageert en ja, ik heb wel eens gehad dat ik met iemand werkte die echt een stuk ouder dan ik was waarvan ik merkte van hey, die probeert me eigenlijk nou wel uh, te versieren, uh, te versieren ja. en uh, appjes sturen oh. s nachts, uh, weet je, en waarvan ik dacht ik denk dat ik in die zin geluk heb gehad dat ik altijd best wel een zelfverzekerd persoon ben geweest en ook wat ouder mm -hmm. meer in de terecht kwam zeg maar. Dus ik was geen zeventien en ik heb ook nooit meegedaan aan uh, programma's waarvan Lef. ik dacht van oh, die mensen moet ik uh, imponeren of zo, maar... Oké. Okay. Wil je het sturen? praat oh, ik oh, oh, oh, te snel. Dus je ik krijg even opnemen. Gelijk even online verzetten <laughs> Ik krijg tips over hoe ik door ja. moet spreken. Um, hmm. Maar... Uh, ja, daarvan heb ik wel gewoon, weet je wel... Uh, back away from the car uh, ja. uh, gedaan. Uh, terwijl ik ook misschien een, had kunnen denken... als ik jonger was geweest en had gedacht van... oh, deze man kan mij verder brengen. Dat, dat kon die in die zin ook wel. Uh, had ik misschien... Ja, wel anders gereageerd. Mm. Dus, maar ik moet er wel bij zeggen... dat is echt absoluut niet voor mij... een traumatische ervaring geweest. Ja. Iets waarvan ik dacht... oh my god, maar wel zo van... ja. Tuurlijk, je gaat, we, we het allemaal niet... hebben allemaal... even ons hele verleden een beetje ja. gescansen van... oh, uh, En zoiets, wat ik me afvraag... Uh, het was iets dat niet had gehoeven. Nee, dat was het niet. En zou dat nu... Uh, maar goed, je bent nu ook wel natuurlijk wat ouder... en wat meer gesetteld in de muziek zien... maar zou je daar nu... Ja, door gewoon het uh, klimaat waarin we leven daar dus ook anders mee omgaan... in plaats van het weglachen of zoals je zelf zegt eroverheen gaan. Denk je dat... Uh... Dat... Nou, ik denk wel dat wanneer het kan en je, je een stap terug doet... En je hoeft niet overal een confrontatie van te maken. In, in, ja. in dat geval dacht ik gewoon van... Nou, ik, uh, ik, ik, ik haal hem gewoon mijn handen hiervan af, zeg maar. En muzikaal gezien was dat, ging het daar ook al heen. Dus ja, in die ja. zin uh, viel dat mooi samen. Maar ik ben me nu wel heel erg bewust van... Uh, ja, vanaf nu eigenlijk van... Hey, op welke momenten uh, lach ik inderdaad mee? Of ga ik er overheen? En kan ik daar iets anders aan doen? En ik denk dat dat voor mij ook heel erg uh, belangrijk is. Ik geef in Rotterdam het conservatorium... Uh, songwriting les aan ook hele jonge meiden. Veel meiden die ook mee hebben gedaan aan The Voice, et En waarvan ik echt zoiets heb van... hé, hey, ik wil wel iemand zijn die een veilige omgeving creëert ja. voor deze jonge meiden en niet iemand is die ook gewoon uh, weet je wel, mee gaat uh, lopen lallen met uh, mannen, wanneer dat eigenlijk gewoon helemaal niet dodelijk ja. is. Maar het is wel grappig of grappig, helemaal niet grappig, maar ik realiseer me het me wel dat in de rock'n'roll uh, is het heel erg als een vrouw, wat jij nu beschrijft, van meelachen, maar zelfs de overheen knallen, zo van nou, ik kan ook, dus zo dat is een kerel. Nou, weet je, zeker dat, one of the guys. Kom, dat wordt dan gezien, ja. en als dat over een vrouw wordt gezegd in de rock'n'roll, is dat wel compliment. Ja. Journey Kaagman, dat was echt de kerel van de jury. En dat bedoel je dan als dat dat was Duff Cookie en ja. die kon echt de meest uh, grappige. Want, want je moet er ook om lachen, maar ook, ook best wel uh, heavy opmerkingen maken. Dat je denkt van ja dat is ook een, een soort uh, norm die komt, die oh, gegroeid is ja. doordat die hele rock'n'roll wereld, it's a man's world en ja. daar moet je als vrouw toch uh, je mannetje staan, ook wel weer een uitdrukking die duidelijk maakt wat voor wereld ja, het is je moet je mannetje staan en dus ga je laten zien van nou, ik laat me heus niet intimideren, ik kan nog veel heviger eroverheen gaan. En daar scoor je echt punten mee. Dat bedoel ik. Ik weet dat dat ook nog wel vroeger dat er artiesten waren die dan uh, pijpen, uh, weet je wel, en dat mm -hmm. kan ook dacht van oké okay, is dat nodig ja. maar ja die werden dan wel weer weet je, uitgenodigd of ja je kan nooit linken aan precies waar, waar dat komt nee, gaat. maar wel... wel dat ik dacht van oh ja dat is dus wel heel dat wordt wel gezien als tof of ja. als als tough inderdaad mm -hmm. um, nou ik ja. moet zeggen ik had het niet verwacht uh, want ik vond het echt alleen maar een beetje dirt en ik heb vorige week ook eerlijk gezegd hoe lastig ik het vond om het hier te bespreken maar het moest wel mm -hmm. maar ik ben toch blij om te horen dat het nou ja dat het uh, wel lijkt alsof het een een soort keerpunt zou kunnen zijn. Absoluut, denk ik. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik bedoel, het gaat dan nu over de voice, maar het gaat denk ik ook over het. Ik denk ook het tv-wereldje ja, even, ja. Zich, waar ik dan weer veel in thuis ben geweest uh, en nog zit. Maar het heeft me wel aan het denken gezet van ja, dit is eigenlijk het topje van de ijsberg. Hmm. Ja. En uh, we hebben nu drie, uh, drie vier namen uh, die genoemd zijn, maar er zijn er eigenlijk veel meer. Ja. En het gaat nu met name over mannen die vrouwen heus bejegenen. En ik wil nu niet iemand ter plekke aan de schandpaal nagelen, maar... Ik heb ook met iemand gewerkt die het heel stoer vond... om tegen jongens van... Uh, ja. nou, als ik jou zo even alleen heb, weet ja. je wel. En daar stond ik dan mee te presenteren. En dat, ja. daar lachte ik ook mee. Om... Overigens wil ik meteen even gebruik maken van... Ja, zeg. dat dat niet Journey betreft. Hè? Nee, want, uh, zeker niet. Ik denk niet. nu dat ik Journey noemde. Nee, nee, nee, maar ik nee. bedoelde dus niet dat zij seksueel nee, intimiderend nee, was. Nee, Geen nee, nee, nee, nee. Nee. Ja, nee, nee, nee, zeker niet. Maar, nee, zo maar, zo maar zo er zijn zo. dus ook mannen die dat ja. tegen... mannen zeggen in dit geval. En Ik heb daarin meegelachen, want... Het is allemaal zo grappig. En nu heeft het me wel aan denken gezet. van ja, Maar dat is eigenlijk dus ook niet oké. Okay. En, en, maar ik vind ook... en dat is weer een heel ander dingetje... en dat heeft dan misschien meer met flirten te maken. Ik, ik ben zo bang dat het gewone natuurlijke... het natuurlijke flirten tussen mannen en vrouwen... of ja, niet wat tussen mensen... Ik hoor dat vaker de laatste dagen... en dit, ik ben daar niet zo bang voor... omdat wij ook gelukkig allemaal mensen blijven... en gewoon ja, wel... Maar waar ligt die balans? Ja, hè? We, we, waar, tot hoever kun je dus gaan dat het nog ja, normaal ja. is... En ik Wanneer... zou je iets uh, laten zien. Uh, dat kun je alleen meemaken als je YouTube kijkt. Maar verder zal ik het beschrijven. Ik doe dit, dat, uh, ik heb het bril niet op. Nee, dit beschreef uh, Martine van Os mij En dat vond ik een hele mooie. Um, als je een kartonnetje hebt dat um, een ezelsoor heeft, zoals mm -hmm. ik hier heb. Ja. En je wil het kartonnetje weer recht hebben. Wat moet je dan doen? Andere kant op vouwen. Juist. Toch? Dan vouw je het niet recht, want dan blijft het omhoog staan. Nee, ja. je vouwt het helemaal naar beneden. Ja. En alleen dan Gaat recht. krijg je het weer recht. Mm. Dus wil je de maatschappij gewoon recht krijgen, mm. gewoon normaal... dan moet je eerst even een paar jaar helemaal ja. een tegenreactie ja, geven... Ja, ja. waardoor we dus anders met vrouwen om moeten gaan. Ja. En dat dat de norm wordt. En dan langzaam zal het weer teruggaan naar een normale maatschappij. Mm -hmm. Maar dit die omhoogstaande punt ja. mag nooit meer. Nee, Zeker, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi verwoord. Um, Ik wilde, ik, ik, ik had wel bedacht, hè, deze podcast gaat over muziek en we uh, moeten het hier uh, toch van over hebben als we het hebben over het belangrijkste nieuws. Ik wil er nog wel één ding aanstippen, dan gaan we lekker door met andere muzieknieuws. En uh, dat hm. heeft namelijk echt met muziek te maken uh, hm. dat uh, er verschillende radiostations, waaronder het radiostation waar ik zelf ook werkzaam ben, Radio 2 en ik denk Radio 5 ook, Zeker. Dat, ja, die hebben besloten dat zij Ali B. en Marco Borsato voorlopig en niet draaien. Nee. Ja. En het grappige is... Nou ja, grappig. In, de, in deze zin is niks grappig. Maar uh, een tijd geleden was natuurlijk al... Uh, Marco was in opspraak. Ja. En toen hebben we het uh, in een DJ-overleg bij Radio 5 erover gehad... Wat gaan we doen? En mm -hmm. toen was ik de eerste die zei, ik vind het mooie van dit land is dat we wonen in een land waar je pas schuldig bent op het moment dat je schuldig verklaard bent door een rechter. Exactly. En uh, tot die tijd uh, ben je eigenlijk onschuldig. Ja. Alleen, je moet je ook realiseren dat mensen voor hun plezier naar ja, de radio luisteren. En dit geeft nu, dit heeft zo'n negatieve connotatie, zowel Ali Bea als Marco Borsato, als mm -hmm. hun muziek. Kijk, op Radio 5 draaiden we sowieso Ali B al niet... maar Marco wel veel. Ja, ja, ja. En waarom zou je mensen pijn doen door te draaien? Ja. Dus dat kan nu maar, even niet. Absoluut en het nee. doet niemand pijn als je hem niet draait. Nee, nee. Maar de andere kant van de medaille... en die wil ik ook genoemd hebben... want ik las vandaag een hartenkreet van onder andere een achtergrondzangeres... die zegt van... ja, maar wij hebben op deze platen meegezongen. Er zijn muzikanten die hebben meegespeeld mm -hmm. En door deze actie, door niet meer gedraaid te worden verliezen zij dus ook inkomsten. Ja. Dus het is niet alleen Marco en Ali maar, die je daarmee hebt... Nee. maar gewoon ook nog een heleboel muzikanten. En maar dat vind ik dan even, ook... dat moet genoemd worden, hè? Vind ik prima dat je het noemt, Mens. Maar nee, nee, nee. wij maken geen radio... met alle respect voor alle nee, nee, nee. zangers en helder, zangeressen de en helder, muzikanten voor de SENA-inkomsten of nabuurgerechten. <laughs> ja, nee, nee. Wij maken radio nee. voor onze luisteraars. Dat vind het jammer. Maar... Waar. Ja, heel jammer. <laughs> het is een mooie bijvangst voor uh, die, die, die nabuurgerechten. Maar wij maken... Radio voor onze luisteraars die genieten en die een feel good, die een ja. goed gevoel krijgen Helemaal door te luisteren. Ja. En hier zijn te veel mensen die je zelfs pijn doet of ja. geen goed gevoel geeft. Zeker. Zeker. Ja, dan moet je, en... moet je het niet draaien, je moet niet provoceren. Maar de andere kant is wel, uh, mm -hmm. maar ik, we zijn het eens hoor, is dat ik ga bijvoorbeeld binnenkort een Nederlandstalig in 1999 doen. Ik zal ze niet allemaal uitzenden, want dan, uh, nou ja, ik zal de, de Er komt top de waarheid wel langs. Nou ja, het zou geschiedsvervalsing zijn als het dat niet is. Zeker. En, en, en, en dat vind ik vind ik... dat in een toplijst ook iets anders ja, dan met, met je gewoon een, een mooi radioprogramma maken. Ja. Waar je de vrije keuze hebt tussen 5000 plus titels, ja. in ons geval bij de NPO, uh, ja. in ieder geval wel bij andere, weet jij dan weer, er zijn dat soms 100, 500 titels. Dat, <laughs> dit is Veronica. <laughs> nee, maar, maar, ja. nee, maar ja, ja, ja. Dan, we hebben zo'n ruime keuze. Ja. Dan maakt het toch niet zoveel nee. uit dat we. Inderdaad, voor de, voor de mensen die inkomen hebben. Maar dan wil ik ook even, mm -hmm. een, even een, een, een lichtje schijnen ja. op de kandidaten die nu hoopvol door zijn gegaan naar de volgende ronde ja, bij die de Royce of Holland. Ik heb, er, die ik, heb eentje, ik, ik heb er eentje uitgenodigd die gaf een waanzinnig optreden. Ja. Oh, wat goed. Zeg. Omdat ik echt dacht precies dit. En ja. toevallig wist ik niet. Dat vind ik eigenlijk nog erger. Dat ik mm. de laatste. Nee, dat vond ik ook. En hij was super cool over. Uh, Wie was dat? Ja, ik was bang, uh... Zoeken we op. Ja, Nou, het echt... ja, maakt niet uit, het knip voor eruit. Nee, helemaal niet had ik ook Oh ja, Jefferson. Jefferson, maar ik, uh, Manson. Ik zeg, zij zijn van verkeerd, maar Jefferson. Ja. Echt een goede gast. Maar en... ik wil met mijn stelling alleen maar aangeven... dat de vlek dus veel groter is dan, dan wat wij zien. En het maar is Maar wat, is een beetje wat de denk tante... je van alle uh, mensen achter de schermen... bij de Voice of straat? Ja. Ja, en, ja, maar dan heb je het dan echt over, over team... wat bij tv werkt enzovoort. Want die gaan hobbelen makkelijk ja, weer door naar het volgende is, programma. Ja. Cameramensen enzovoort. Nou, ik vind dat je nu echt nee, te man... makkelijk praat. Want er zijn heel veel die hun agenda gewoon schoongeveegd hebben... omdat ze weer zoveel weten... Maanden wellicht voor de Voice of Holland geboekt zijn. En, en dat is van de een op de andere dag. Weg. En dat krijg je ook niet betaald? Zo van de klus is al geboekt. Maar ik dacht dat je het echt uh, over crew had. Over maar goed, TV, laat ik er ook nog maar. Uh, de, de, ik vind het heel goed dat jij het legt bij de luisteraar. En dat wij als radio maken dat we het gewoon vooral willen doen om mensen ja. een plezier te geven. Maar dat is dus wel iets wat uh, nou ja, de tand tijd zal aangeven hoe dat verder gaat. Hm. En ik heb daar bijvoorbeeld met betrekking tot Michael Jackson. En mm -hmm. ergens in de verte ook met R. Kelly. Um, ja, ...heb ik altijd wel gedacht van ja, het gaat echt om het liedje. En, en we gaan ook niet heel veel mu, uh, schilderijen uit musea trekken... Nee. ...omdat we erachter zijn gekomen wat die gasten allemaal niet uh, gedaan hebben. Zoals het bij cabaretiers ook is, too soon. Too soon. dat, dat, ja, is, nee, dat, dat, is, dat is een beetje ja. wat het nu is. Het is niet ja. dat we nooit meer Borsato zullen draaien. Nu even niet. Nee, ja. Oké, okay, dan gaan we het hebben over vrouwen in de muziekindustrie. Want uh, Buma Stemra, we lieten de naam toevallig net al vallen. Hè, dat is de rechterorganisatie. Die is een programma gestart om meer vrouwen te trekken voor de muziekindustrie. Nu is slechts 14% van de mensen die Buma Stemra vertegenwoordigt vrouw. 14%? Dat is Heel bijna. weinig. Uh, dus er komt een podcastserie en seminars. En daarmee willen ze de beeldvorming van de muziekindustrie veranderen. Ja, ik, ik, ik schrik van die 14%. Ik schrik van het woord beeldvorming. Volgens mij moet gewoon de muziekindustrie veranderen. Ja, maar goed, door de beeldvorming uh, kan het zo zijn... ik denk dat ze dat mee bedoelen... dat meer vrouwen überhaupt in de muziekindustrie zouden willen werken. Ik, toen ik het las, dacht ik... in eerste instantie is dit niet een beetje het paard achter de wagen spannen? Want... Maar wacht even Henk, ja, misschien moeten wij even onze bek houden. Uh, want wij BNR... Nee, oh, oh. ga vooral door even du dus. Oh. Ga nog even door, misschien kom ik erachter. Want ik vind dit namelijk geweldig... maar wel in de tijdsgeest passen. En dat bedoel ik met Patrick ja, ja, ja. uh, je, je hebt ongetwijfeld ook gekeken... naar de streams van uh, Eurosonic Noorder Zeker. Nou ja, daar uh, zie je ja, ja, ja, ja. een geweldige ontwikkeling... in de muziekindustrie. Ja, maar uh, dat, dat, dat, Het is dat... niet alleen de Bluebirds. Nee, uh, nee, de, nee, we nee. hebben geweldig nee, okay. veel uh, dames in de muziek. Maar dan weet je ook... En, en daarom vind ik het een interessante discussie... want dat is ook wel... met alle respect, het is niet erg om woke, woke te zijn. Mm -hmm. Maar je weet dan alles dat de line-up... van zo'n festival uh, daar op is afgestemd. En ik heb daar ook wel... Ik, ik weet niet hoe ik hierin sta. Okay, ik gooi goed dit in, gewoon eerlijk op tafel. Ik heb ook wel echt festivals gezien... waarbij ik gewoon dacht... ja, is dit om het target te halen... of is het gewoon omdat het de beste mensen zijn? Ja. Je bedoelt dat vrouwen niet zo goed zijn? Nee, dat ga je mij niet... Dat is, het is leuk, Ronald Molendijk... Die is niet oh ja, dat is al lang geleden. Die, die heeft dat ooit gezegd. Ja. Dus dat was 2018. Toen ja. is het ook alweer drie Te jaar geleden. Te weinig vrouwen. Ja. Laten we dat artiesten. vooral niet serieus nemen. Nee, maar ik denk dat, dat het vooral ook echt begint bij... Het zijn, tuurlijk, het zijn de artiesten waar het uiteindelijk, waar de mensen het in zien. Hè? Dat je ziet, oh, op een festival staan er maar zoveel persen, uh, ja. artiesten. Of op de radio worden, ja. worden maar weinig vrouwen gedraaid. Maar volgens mij begint het ook juist... Uh, hogerop uh, bij de boekingskantoren, ja. weet je hoeveel boekingskantoren werken ook alleen maar mannen. De, waardoor het een mannencultuur is ja. en mannen makkelijker met mannen kunnen werken. Dat is net als met vrouwen die vrouwen onder onsjes dus dingen hebben. Ik denk dat dat hetzelfde is bij radio. Ik denk dat hetzelfde is ja. in mediabedrijven, in heel veel bedrijven... waar het uiteindelijk moet doorstromen dat er meer vrouwen op festivals staan. Maar volgens mij begint dat higher up, zodat mensen ook gewend zijn aan... Verschillende soorten acts en niet meer alleen de mm. uh, weet je wel, uh, mannelijke energieband die op een festival staat, omdat we dat al jaren zo gewend zijn. Maar uh, gewoon even omgelijk, uh, of wil je nog over zeggen? Nee, nee, nee, nee, nee want jij ja, wilde daar straks naar mij en ik zat erover, ik zat eerst aan de onderkant te denken ja. van ja, weet je, het is muziek maken, zingen, whatever, is een, is een keuze die je van jongs af aan misschien maakt, ja of nee. En er zijn misschien meer jongens dan meisjes die daarvoor kiezen. Maar als ik naar de 90s periode ga, ik Vandaan kom, heb ik het idee dat het best wel heel erg gelijk er was. Heel veel mannetjes, vrouwtjes. Ja, maar goed, ja, maar even voor de duidelijkheid, we dus... hebben het hier niet alleen over wat er op het podium af speelt. Mm -hmm. Dit gaat echt eigenlijk... nee, ja. Nou ja, gewoon de hele muziekindustrie. Dus ja, dat... maar Buma Stemra is natuurlijk een auteursorganisatie. Zeker, dus ja, ja. het gaat om dat meer vrouwen ook goede liedjes moeten leren schrijven. Nou. En... En maar, kunnen schrijven. Oh. Meer ja, vrouwen ja, moeten, moeten leren vind ik lastig inderdaad. Dan lijkt het alsof de vrouwen het nog niet kunnen. Maar wat ik ook bijvoorbeeld nee, weet... dat Nee, ik, er ik heel zei, veel meer vrouwen. Niet dat, ik bedoel, er zijn een paar geweldige uh, componisten. Maar het is slechts 14% ja. van alle componisten en tekstdichters. Dus stimuleren. Maar, kom, maar ik, hè, denk te en... te ik denk dat, dat drijven, die dus ook heel vaak dan? niet worden uitgenodigd. En ik, ik bedoel, ik ben super blij. Ik ben ook zongerheid. Ik schrijf veel voor andere artiesten. Ik word vaak uitgenodigd. Dat zeg ik maar... ook niet omdat ik niet word uitgenodigd. Dat is een soort treurig verhaal. Nee, ik bedoel niet dat zij neerbuigend dat hebben gezegd. Uh, misschien zeggen ze niet leren. Maar zij willen dat percentage omhoog brengen. En voor Buma Stemra hoef je niet uitgenodigd te worden. Je moet... Nee, maar ik heb het maar voor, om bij Buma Stemra in te schrijven en je leden, weet je wel, dingen te betalen en zo wil je wel gewoon werkend zijn, zeg maar. Oh, Anders zo, dan ja, betaal je ja, ja, alleen ja. maar een fee ja. voor die uh, ja, ene cent okay, royalty. Dus zo doordenkend. Dus ik, ja. ik denk uiteindelijk begint het dus ook bij die writing camps, weet je wel. Er zijn ook heel veel schrijfkampen waar dan meerdere songwriters mm. uit worden genodigd voor een artiest. Ja, dat zijn er vaak ook. Ik was laatst ook nog op één. Ik keek een hele lunchzaal rond. Uh, ik en nog twee andere chicks met, met mm. 20 mannen daarnaast, weet je wel. Mm. En uh, ik heb een toptijd gehad, maar ik denk wel dat het gewoon daaruit ook weer bij uitgevers zijn. Het ook vaak mannen die werken, die ja. denken aan hun homies, die denken aan hun guys. Oh ja, die gast heb ik laatst een gesprek, die nodig ja. ik uit. Ik zou je zeggen, hè? en ze hebben niet nee, nee. weet je ze helemaal niet bedoeld, maar nee, het is, is, is, is gewoon de cultuur. Dus ik denk ja. dat het daarin ook weer nodig is dat ze denken: hé, hey, oké, okay, wie zijn er nou de vrouwen die ik ken en wie zou ik nog kunnen uitnodigen? Ja. En dat het dan komen er meer songwriters die goed zijn en die dus. Nou ja, bij Buma Stemmelstein aangemeld zeg maar. Begint Ik Begint het niet met uh, voorlichting? Ja, nou ja, ik wilde eigenlijk, maar ik wilde eerst nog even een hele slechte grap maken, uh, <laughs> namelijk dat ik de een uh, YouTube-documentaire heb gezien en gehoord en wat er allemaal op die schrijverskampen gebeurt. Echt is het een beetje doen dat? Maar even, dit is altijd, want uh, we denken in oplossingen. Moet er een quotum komen? Is dat? Is dat? Nee, uh, dat denk ik niet. Oh, Nancy, nee, het nou... ik laat deze even Hoezo? helemaal aan onze gasten en aan Henk jan Want wat ik, is dit? ik zit waarschijnlijk op een heel ander level gewoon dat ik denk van. Voel je uh, je te goed voor ons? Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, zeker niet, zeker niet. Dus nee, zeker niet. Nee, ga vooral door. Laat mij maar even los. Laat mij maar even los. Maar wat denk jij, Rochelle, Dan uh, dan ga ik hem bij jou inderdaad. Nou, ik weet, ik ben niet, ik heb, niet per, ik heb niet per se een mening over wel of niet een quote. Ik zei direct nee, omdat ik denk van. Ik snap ook wel het ding van het moet nu niet heel geforceerd zijn dat inderdaad straks op een hoofdpodium... Uh, nee, maar op dan ga ik even terug een... naar uh, wat Martine van Os zei. Uh, ja. dat, je, ja. dat je soms wel iets een beetje moet forceren ja. om het recht te krijgen. Doorbuigen om ja. het precies om precies. het goed te krijgen. Maar volgens mij begint het ook juist dat dus de mannen die dit organiseren het echt begrijpen. En dat daar de ja. voorlichting begint van hé, hey, dat ze niet denken van, ah fuck, ik moet voor mijn cijfers, uh, weet je wel, nog acht vrouwen uitnodigen. Maar dat ze denken van hé, hey, het is belangrijk voor de toekomst van muziek hmm. en de vrouwen. Ja, en de hele society, dat er meerdere vrouwen dat komen. Dat is zo, maar dat kun je alleen bereiken... door zo'n uh, writer's camp uh, te organiseren met veel vrouwen... waar dan hele goede liedjes vandaan komen... waardoor het veel meer uh, normaal wordt om een 50-50-verdeling te doen. Dus wat dat betreft, ik ben echt zo ongelooflijk tegen quota, hmm. maar in dit geval om het te bereiken, hmm. ja, om die, nee, om die punt, norm te heen. veranderen, nee. misschien is het wel nodig, ja. ik weet het niet. Nou ja, maar... en, en dat vind ik heel mooi en dat is ook misschien een beetje geforceerd, maar dat gaat dan van nature toch bijvoorbeeld in jullie geval goed, weet je wel, de krachten bundelen en daarmee echt een soort, uh, nou ja, ja, letterlijk kracht hm. uitstralen, wat jullie met de bluebirds doen en... en helemaal zonder uh, concurrentie of grenzen... gewoon eigenlijk de hele... Nou ja, alle Nederlandse zangeressen die het te doen ongeveer hebben gevraagd. Mm -hmm. Ja, dat nice. inspireert ja. dat natuurlijk ook wel weer. Ja. Maar moet je ook wil... niet een heel klein beetje zichtbaar zijn? In de zin van, stel je voor je zit op je kamertje... hartstikke goede dingen te schrijven. Hoe, hoe, hoe kom je daarmee naar buiten? Waar ga je het zoeken voor de eerste keer? Hoe ga je ervoor zorgen dat mensen jou zien? Nou, ja, ik, ik denk door Daar door bijvoorbeeld naar een. Je hebt nu echt uh, heel veel songwriting opleidingen mm -hmm. in Nederland en. Um Mag ik toch even Codarts noemen? Zeker, Rotterdam. Zeker. Gek. Rotterdam, nee, er komt echt zo belachelijk veel ja. talent vandaan. En, en daar zie ik gewoon, ik geef uh, lessen aan studenten... die uh, publishing contracten hebben, die op uh, Lowland staan. Mm -hmm. Die weet ja. wat. En die ja, zo, zo kom je wel echt... Uh, ik denk dat Nederland in die zin klein genoeg is... om best wel snel boven water te komen... Nou, als ja. je echt goede ik vind dingen het maakt. Fijn dat je dit zegt, Rochelle. Want eigenlijk doen we nu mee aan iets waar ik altijd... ook als het gaat over milieu en klimaat... waar we het hier allemaal niet over hebben... Dit, ik bedoel, dit is ook een soort negatieve berichtgeving. Ja. Want je kan ja. namelijk ook zeggen. Eh, en het is nog steeds niet veel. maar nu al 14%. Want ik zweer het je. het was vier jaar geleden echt onder de 10. Ja, ja. Nou, en ja. dat wil ik even, daarom wil ik terugkomen. op wat ik eerst zei. toen ik dit las, dacht ik. Ja, een beetje ja, toezoen uh, to uh, heb je, yeah. maar in dit gegeven ja, Nu <laughs> nee, zie je al nee, dat de trend ik... heel ja, erg die ja, kant op ja, gaat ja, dan we, en dan uh, gaan we daar mee. Ik wil ook nog nee. even over uh, afgelopen weekend Noorderslag zeggen, ja, wil ik dat ook ik, ik Vrouwkje uh, echt even compliment wil ja. maken. Want die is, want je zegt, ja, dat is natuurlijk de programmeurs, die denken ook van, nou, we moeten wel veel meisjes. Maar zij, ja. en, en, za, en even de visser ook, ja. uh, komen al met vrouwelijke bassist, vrouwelijke ja, nee, gitarist, ja. Vrouw, vrouw, ja, gewoon ja. muzikanten, die, ja. man of vrouw. Het is ook niet van, we willen een all-female band. Nee hoor, de ja. drummer is dan een het kerel. Oh, ja. toets, ene wie toetsenist. zijn de beste muzikanten? Ja. Gewoon, wie zijn ja. voor mij lekker. lekker om mee te werken? Precies. En daar gaat het volgens mij ja. om. Ja. En, dat, en daarmee, dat zag je afgelopen weekend heel duidelijk, dat ja. er opeens veel meer vrouwen ook achter de bands, of ja. achter de ja, lead foto ja, te ja. stonden. Nou, laten we daarmee afsluiten dan uh, met Jorisonic uh, Noorder Slag. Godsamen, we hebben weer mannen de popprijs gewonnen. <laughs> nou, maar wel echt. Het is een gegund. Uh, nou, het is een Direct voor de duidelijkheid: Popprijs 2021, 10.000 euro, maar vooral is het altijd de eer. Ze gaan het verdelen onder hun crew. Dat is natuurlijk in dit geval echt mooi. Ja, terechte winnaars, denk ik. Ja, zeker. Hoe groot is die crew, dacht ik alleen? Nou, in het Goed. geval van direct... Uh, Best groot. Ja, ja, ze ging niet iedereen, hè? Ze gingen wel de mensen... Oh, die echt lang bij ze blijven Ja, gewoon de echte de vaste waarden. Is het een Dan ding wezen. in de muzikantenwereld? Want het is namelijk een, altijd, dat vind ik er ook leuk, een hele omstreden prijs. Omdat ja, er zijn een paar uh, uh, ja, mannen en vrouwen die het bepalen. Het is echt een juryprijs. Altijd gedoe over. En Nu gingen weer geluiden op Golden Earring hadden moeten winnen. Want die hebben hem blijkbaar nog nooit gewonnen. Nee. Is het iets dat speelt? Heb jij altijd voorgelegen? Nou ja, oh. maar ik kan me bijvoorbeeld voorstellen... Richelme, dat weet ik helemaal niet hoe je daar toen in zat. Maar uh, Dotan, bijvoorbeeld. Was die daar heel mee bezig? Dothan was... Ja, met veel dingen bezig. <laughs> Sorry. Um, weet ik niet. Nee, ja. ja, ik denk het wel. Ik, ik bedoel, ik zou het ook leuk vinden om uh, de popprijs te winnen. Maar ik heb, nee, ik heb niet het idee dat dat een heel erg... Ik was well. überhaupt vergeten eigenlijk totdat ik dit kopje had gelezen... dat er een popprijs was en dat Direct ja. hem heeft gekregen. Dus ik, ik, ik weet niet hoe het bij Direct zit, maar ik vermoed... want deze jongens zijn een paar keer ben ik erbij geweest... dat ze genomineerd waren voor de 3FM Awards. Ja, ja. Mm iedere keer ja, ja. net mm. naast de winst zaten. Ja. Of dat weet je niet dat het net so, ernaast so, zit, maar nou gewoon bit, uh, niet dat, dat ze daar wel zaten. Ja. Ja. En och. Ja, maar ik weet Niet ook Marcel staat er ook heel dual in wat ik mooi vind, want aan de ene kant weet je, hey, het is kunst, het is, ja, is geen prijs, maar, maar aan de andere kant je bent geënt, je wilt winnen, je bent de boys, tuurlijk, het stimuleert natuurlijk, die prijs stimuleert en het is, ik vind het gebaar naar de crew vind ik echt fantastisch. Ja, heel vet. Hebben we nog tot besluit iemand die nu de popprijs zou moeten winnen? Gewoon even een shout-out naar een Ja, golden Earing. Golden je dus zit er bovenop. Het laatst, uh, is dat een nieuw bandje? Laatst ontdekt. Ik dat gek. Moet je in de gaten houden, jongens. Welke bandnaam. Kunnen ah, nou Ik zou je zeggen, uh, Too Unlimited heeft het gehad. Dus je dat had met 24-7 kunnen gebeuren. Uh, wij hebben de exportprijs ooit gehoord. Oh, ook ja, mooi. Dus ja, ja, ook dat is ook mooi. Dat is namelijk gewoon op meten. <laughs> Welke ja, hebben het, het wel meest geëxporteerd? Ja, ja. Dus ja. dat is wel een prestatie. En uh, Rachel, uh, ja, ik gun het zeker ook de Bluebirds als collectief. Nee, zonder gekheid. Het zou nog best slim zijn. Maar heb jij nu gewoon een naam of je denkt gewoon om een beetje talent te supporten? Um, hmm. ja jeetje. Nou, overvallen je nu ja. niet. Ja, nou, iemand van Coderts. Want ik vind dat uh, hmm. in die zin... Uh, uh, nou ja, een vrouwtje bijvoorbeeld, die doet het natuurlijk gewoon reten goed. Ja. En uh, nou ja, uh, ja, ja. Veel, veel eigenheid. Ik zou het leuk vinden als dat nog meer uh, aandacht krijgt, ja. Mooi. Nou, ik uh, vond het een zeer inhoudelijke, jongens. Ik ben er uh, <laughs> ik weet niet of mensen het leuk vonden, maar ik vond het wel ja, leuk. Zijn we, wel weer... hey? zijn we er al doorheen? Ja, man, al lang. Jeetje, wat gaat dat snel? Ja. ja. Wat ja, jammer nou weer. Ja, we kunnen het echt nog over Adele gaan hebben... maar die moet gewoon niet zo jammer oh, ja Dat is ja, toch ook een voorhaal, is dit nou weer? Oh, Waar, wat heeft die vrouw? Ja. Pila aan de aandacht de noemen ze Shippers dat in ze gewoon <laughs> ja Shivers Afgelopen vrijdag zou ze beginnen... met haar shows in Las Vegas. Maar ja. ze verscheen... voor degene die het niet gezien hebben... huilend op haar Instagram-pagina dat het niet ging lukken... omdat de shows nog niet af zouden zijn. En... Het uh, coronavirus zou heersen onder haar crew. En uh, oh. nou, dan zou het allemaal niet op tijd uh, klaar kunnen komen. En zo. Sjonger, ja. Jongen, jongen. Ja. Dat kan toch niet? Die vrouw. Nee, dat kan niet. Want? Ja, nee. Luister, ik vind haar helemaal te gek. Was het fake? Nou, mm. ik. Nee, wie weet heeft iedereen corona. Ik denk alleen Prins was dit niet overkomen. Als iedereen corona had, hadden wij dat als publiek niet gemerkt. Want hij had voor iedereen een stand-in. Maakt niet uit. Voel je je niet lekker? Rot op, dan ja, hebben we een ander. Ja, ja, ja, en ja. ik vind, als je zes ton per avond verdient... om dan te zeggen, hm, we zijn niet klaar. Terwijl de <we> mensen van heinde en ver vliegtickets hebben gekocht... vol vliegschaamte ja. om naar Las Vegas te gaan. Om kaarten te kopen die eerste rang 10.000 dollar kosten. Nou, dan ben je echt geen knip voor de neus waard... hoe goed je. Kan zien. Maar goed, je kan ook een soort ondergrens hebben... in wat je wil leveren voor dat geld. Dat ja. had nou, ze dan een half jaar ja, ja, uh, geleden ja. moeten presteren. Of moeten zeggen... nee, ik ga pas in mei in Las Vegas uh, ja, optreden. Okay, okay. Ja. En ze heeft zich. ik weet het niet, ik ken haar niet. Maar ik zie dat en denk echt van... heb je dan laten leiden door geld? Of door mensen achter je die zeggen... nee, meisje, dat komt wel goed. Uh, ga er nou maar staan. En dat ze toen heeft gezegd... ho even, dat gaat helemaal niet goed. Dan nog steeds had ze ook misschien een half uh, uh, maand... of misschien een week van tevoren kunnen zeggen... Onder voorbehoud ga ik dat uh, dit weekend doen. Maar dat weet ik nog niet. Want veel zieken en zo. Dat had allemaal chiquer geweest dan de dag zelf. Waar mm. heel Las Vegas al gevuld ja. was met al die mensen. Die kaartjes hadden gekocht uh, voor Daardoor komen er ook nu wel verhalen over dat er iets heel anders ja, aan de zijn. Ja, ze zou een muzie hebben, toch? Ja, met is haar decorontwerpster. Ja, dat Ja, het dat ik allemaal niet. Dan zeg ik nog steeds verman jezelf. Ja, verman jezelf. Ga daar staan, inderdaad. Maar ze schijnt ook enorm podiumvrees te ja, hebben. dat weet ik en en wel. dat ze ja, gewoon dat dus echt twee tellen voordat ze op moet. Nog het liefst drie bakjes vol uh, spuugt. Ja. Ja, ze, ze, in ze doet een Henk Westbroekje. Ze doet een Henk Westbroekje. Ja, um, Henk West deed dat Die heeft altijd. dat ook Aan beide Heel zijden hè, had hij een emmertje Ja, staan. die wordt echt bloednerveus en die ja. kan niet meer. Dus... Maar die trad wel op. Ja, ja, ja, ja, ja. Uiteindelijk wel. Maar ze gaat, ze gaat, uiteindelijk gaat ze het ook wel doen. Alleen ja, ze, het is nu toch een beetje smoesjes verhaal. Dat ze het ook wel gaat doen... Vind ik prima. Maar ik denk alleen maar aan die arme fans. Tuurlijk. Die, uh, ja, en wat is nee, er met het decor gebeurd? Waar is ja, ja, dat decor? Weet, ja. ja. weet je, dat ik het aan dat soort dingen helemaal niet denk. Uh, en ook die Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het eruit ziet. Als het er dan daadwerkelijk Moet staat. Wordt het allemaal weggegooid, Wordt het gerecycled? Ja, word het zal allemaal prachtig zijn. En de beste muzikanten, de beste crew en alles. En ze zullen allemaal corona hebben. Ik vind het allemaal heel Als het niet waar is, vind ik het helemaal erg. Is het een diva dan toch? Nou, dat weet ik niet. Nee, maar... Ik denk dat zij. En dat hoor je ook aan haar uh, album 30, dat moet je gewoon verplichte kost luisteren. Dat is zo goed. Zij heeft haar lat heel hoog had, ja. uh, liggen. En dat is, daardoor is zij zo goed. Maar dan nog steeds zeg ik, je kan niet zoveel mensen. Kaarten laten kopen. En niet alleen je kaartjes, maar. Ja, want ze, maar wacht, ik, ik, haal ik het wel, het wel in, even maar met jou uh, de, de, de geschiedenis in. Want jij zal toch ook wel een keer een act onder je hebben gehad. die gewoon op een gegeven moment dacht: ja, ik kan niet leveren wat ik wil. dat jij nog dacht: lul niet, we hebben die shit verkocht. En, uh, <lacht> nee. nee, maar ik bedoel, dat is toch gewoon. dat is toch ook het artistieke. Dat, is, dat, dat maakt het toch ook kunst? Het is toch geen trucje? Als zij het niet voelt, ja. Dan is, het, dan is het er niet. Maar ze heeft het al heel lang, toch? Dus ik heb, Zij is ja. een van de weinige sterren, notabene... die daarmee wegkomt met alleen maar albums maken... Mm. en never ever optreden. Maar doe het dan niet. Ga dan niet in Las Vegas staan nee. waar mensen van weten dat het ook... Het is ook gewoon bekend dat ze zes ton per avond geld, krijgt. Van, ja. Wat ik best wel veel ja, dat vind. Ik kan je me ook voorstellen maar. dat dat juist dus zo erg die, die, die, druk, lat, die ja. druk op. Ja. Van holy dat fuck, Ik niet. krijg ja. gewoon zes ton. Nou, voor ja. zes ton ga ik dansend het podium op, hoor. Trust me. Met een Echt? wortel in mijn ja. mond. Wat je maar wil. Pfft. Bijna. <laughs> Goed. He, maar, okay. en zijn er we dus weer. In we zijn er weer. Dat bedoel ik. Dat was het moment dat jij eroverheen had moeten gaan. Ja, nee, ja ik blijf fan van Adel, laat dat duidelijk zijn. Maar ik vind dit geen pas hebben naar alle fans nee. die in Las Vegas zijn. Uh, echt van heinde en ver komen. En dat vind ik echt heel erg. Want maar daar gaat ze dan kun toch je wel, wel goed maken. die tickets. Ja, nou maar dan moet je toch. Nee, maar je gaat krijgt van toch... KLM toch niet nieuwe vliegtickets? Of nee, nee, van welke vliegtickets? Nee, van Adel dan, dan misschien. Nee, <laughs> moeten ze wel fixen. Ik zou wel de, het okay. management een briefje sturen Als zeggen: laat gebeurt, Nens. Ja? Dan ga ik hier in Off the Record mijn excuses aan, aan Adel aanbieden. Als ze inderdaad alle tickets, als nee, zij daarvoor nee, zorgt. Nou, misschien moeten ze, ze, ze, ze daarom nou wel huilen. Ja, omdat ze dit wel ja, Misschien begint oh, ze daar nog wel een idee. Zo, je bent hier wel echt heel bekom. Ja, ja, ja, Zelder. Ja. Goed zo. Dat nou, is heel mooi. Heb je okay. nog iets over Buma-stemra? Nee, nee, nee. nee. Uh, tot zover genoeg. Uh, bedankt. Jij ja, ook. Jongens, dit was Off de, de Record. Dit, ja, uh, dit was hem weer. ja. Oh. Het gaat snel als het gezellig is. En ook als het ongezellig is, blijkbaar. <laughs> Ik vond het een leuke editie. Laat vooral wat achter in de reacties als je YouTube kijkt. En uh, tot volgende week. Vreselijk. Dit was een podcast van NPO Radio 2 en BNN Vara.